Eindbedrag van spin for life Eindbedrag van spin for life 2026 is 400.183 euro. Wat een waanzinnig bedrag. Dankjewel. Anul Hendricks. Heb je ooit afgevraagd wat er met je lichaam gebeurt op het moment dat een track dropt? Luister naar deze wetenschapper. Het gaat komen, het gaat komen, hij komt, hij komt, hij komt. Ja! En op dat moment wordt er enorm veel dopamine uh, geproduceerd in onze hersenen... die ons voldaan gevolg geeft. En we zien al tien seconden voordat dat gebeurt. Hè? Dus je verheugt je erop, het gaat gebeuren, het gaat gebeuren, het gaat gebeuren. Ja, bijna, bijna, bijna. En dan boem, de drop... Dat is wat een teken is dat onze hersenen vinden, oh, we worden beloond en jij krijgt in, in ruil daarvoor deze neurotransmitter dopamine en die geeft jou dat hele fijne gevoel. De muziek kan het beloningssysteem actief maken als jij een hele sterke verwachting hebt dat iets gaat gebeuren. En dat doet eten ook, dat doet seks ook en muziek is dus het de derde, de derde fenomeen dat het ook kan en dat, en, en dat betekent dus dat muziek een, een biologisch fenomeen is wat dat betreft. Muziek hoort gewoon bij de Heilige Drie. Eten, seks en muziek dus. Een neurotransmitter dopamine. Nou, ik had het niet beter kunnen zeggen. Dat wordt de nieuwe slogan van de Slammix Marathon, denk ik. We zijn er nog tot zes uur morgen vroeg. No joke. Met de grootste line-up op de radio. Vanmiddag Joe Corey, Fidelis, Rascal, Rehab, Vintage Culture, Samveld onder andere. En tot en met acht uur Supernova. This is slam. ...dat jij een goede vrijdag te pakken hebt. Het is in mijn ogen meer een grijze vrijdag. Uh, het zonnetje komt er wel een beetje bij... ...maar uh, hou rekening met uh, zware wind... ...en vooral in het oosten kans op regen. Vanavond wordt het droger. Supernova in de mix. Weet je wat een supernova is? Dat is ook een uh, sterrenexplosie. Als een ster aan het einde van zijn leven is... ...dan uh, explodeert hij. En dan moet ik toch aan die astronauten denken... ...die nu ergens boven ons zweven... ...onderweg naar de maan. Vind je dat geen bizar idee... ...dat er nu mensen buiten de kosmos richting de maan aan het vliegen zijn. Voor het eerst sinds 1972 heeft de NASA weer mensen richting de maan gestuurd. Vier astronauten, drie Amerikanen, één Canadees. Die zitten aan boord en die gaan in tien dagen richting de maan vliegen. Ze stappen niet uit trouwens op dat maanoppervlak. Lijkt me sowieso niet zo leuk. Wel indrukwekkend, maar totaal geen atmosfeer daar. Het is een belangrijke testvlucht om systemen te checken... die in de toekomst maanlandingen mogelijk moeten maken voor later in de eeuw. Altijd als iemand mij zegt dat de maanlanding in een studio is opgenomen, dan zeg ik altijd ja, in een studio op de maan. Kill him with kindness. De Slammix Marathon. Het explosieve Supernova, dus tot en met 8 uur hier in de slemochtend. Nou, dat is wel even een andere koek. Ik heb een uurtje geleden Skrillex gedraaid op Slam. <laughs> Ik dacht, ja, je moet wel even uit bed geblazen worden. Maar Skrillex was het bananen inzien misschien nog niet helemaal. Hé, hey, sorry not sorry. Daarvoor heb je Slam aan op vrijdag. En mijn is Anou voor dat weekendgevoel. Ga je wat leuks doen? We hebben straks bedrijfsuitje. We weten nog niet waar naartoe. We worden opgehaald met het busje. Dat is wel vaker zo, maar dit keer gaan we nog ergens naartoe. Heb jij nog mooie paasplannen? Digital, paaspop? Laat van je horen in die app van Slim. Ik zie je daar graag. Ik zou het gewoon, joh, waarschijnlijk is hij goed. Supernova in de Slim X Marathon. Anou hier een hele goede morgen. En dankjewel. Dankjewel voor al die appjes. Ik dacht, iedereen is vrij op vrijdag. Deze goede vrijdag. Maar toch verdomd veel mensen die wakker zijn geworden. De bouwlui, die mis ik wel echt. Volgens mij zijn die massaal vrij. Maar ik kan het mis hebben, hoor. Maar die mis ik echt in de app. Ik zie daar wel Lisa uit Utrecht... Dit weekend lekker paasbrunchje. Ik kijk ook zo uit naar gewoon eten bestellen s'avonds. Ik ben kok in het dagelijks leven. Klaar mee in caps lock. Zin in scooter Paul Elstak op paaspop. Stuurt Kevin. Komt-ie? Komen scooter Paul Elstak en ook Brandon Hart. Hou op! Oh, Daan uit Rotterdam is een lucky bastard. Hij heeft tickets voor Digital het hele weekend. Hij gaat onder andere Culture live zien. En hij heeft ook heel veel zin in heartstrings. Hell ja, yeah. lekker van die bouncy techno. Dit is even andere koek. Dit is wakker worden met Supernova in de Slam Mix Marathon. The music saved my life The music saved my life The music saved my life The music saved my life The music saved Perfect tijdstip voor Farrick Dawn, dacht ik zo. Die komt eraan.